De planeteneter, door Julien van Remoultere. Deel 8, het onmogelijke zien. Achteraf beschouwd, weet ik niet of ik er goed aan gedaan heb... ...Erika de vraag naar de snelheid van de zogenaamde planeteneter nu al te stellen. En dan doe ik niet uitsluitend op de emoties die het stellen van zo'n vraag onvermijdelijk opriepen, Erika. Maar evenzeer op het feit dat ik zelf steeds meer bestrikt raak in... ...een ontstellende hoeveelheid gegevens waar ik gewoon van weg mee weet. Ik had gepland om mij te beperken tot de hoofdlijnen. De grote maanbeving van eind juni 2084. De waarnemingen verricht door de bemanningsleden van ruimtelab Beta 2. Hun terugtier op aarde. De verschrikkingen die ze hebben doorstaan. Maar ik heb me nooit kunnen voorstellen welke onvoorziene veranderingen erop draad in de gedragingen, gemoedstoestanden, angsten en verlangens van het trio John-Erika en Peter. Waaruit nogmaals blijkt hoe hulpeloos een psychiater zich voelen kan. In plaats van anderen te kunnen helpen, heb ik zelf hulp nodig. Klaarheid, inzicht, zekerheden. En in het nachtelijk gesprek met Erika durfde ik zelfs niet meer te vertrouwen op mijn intuïtie, die mij tot dan toe nooit bedrogen had. En toch moet het doorgaan, weken, een maand alleen stuk als dat vereist is. Maar ik troost me maar met de gedachte dat deze inzinking van voorbijgaand aard zal zijn. Trouwens, zonder hem hadden wij nooit levend de aarde bereikt. Hoeveel tijd had volgens jou de planeet nodig om van de maan de aarde te bereiken? Ik weet dat je het uh, helemaal niet hebt kunnen timen, maar je hebt toch wel enig idee. Hmm, Dat is een van de punten waarom ze ons niet geloven, dokter. Maar het is de waarheid. Het is de waarheid! Goed. En hoeveel tijd was dat volgens jou? Je kunt het lezen in rapporten. Je herinnert je toch onze afspraak. Ach, schijt toch uit met die afspraken. Ik heb er genoeg van. Het zit me tot hier. Ik ben moeilijk weer ik wil gaan slapen. Ik weet dat ik je dwars zit, Erika. Niemand kan me beseffen hoe dwars het me zit. U ook niet. Als ik jullie helpen wil zo goed mogelijk... dan verwacht jij toch wel een poging van mij in die richting. Of niet soms? Ja. Neemt u niet kwalijk. Nou, ik zal toch de laatste zijn om u iets kwalijk te nemen. En dat is echt niet zomaar een holle frase. Ik zou willen dat... Het grootste onrecht dat ze mij hebben aangedaan... ...is dat ze vergaten dat ik astrofysica ben, dokter. Dat ik in eerste instantie wetenschappelijk denk. En, en dat dit ook het geval was toen de catastrofe plaatsvond. Ja, precies. Als ik een hoeveelheid rots zie loskomen van de maan... ...en een ogenblik later diezelfde materie zie versmelten in de aardse atmosfeer... ...dan kan ik dat gewoon niet aanvaarden. Tenzij er ergens een kracht aanwezig is die de lichtsnelheid evenaart of overtreft. En die kracht is dan de zogenaamde planeteneter... Dat weet ik niet. Ik heb eerst de maan zien exploderen. Iets dat zich met onvoorstelbare kracht een weg naar buiten zocht. Een stuk van de maankorst werd de ruimte ingeslingerd. In een flits volgde dan die... die zwarte, donkere, onmetelijke groevel. Kun je hem zo nauwkeurig mogelijk beschrijven? Nou, Ik zag hem hoogstens twee seconden. John, Peter en ik hebben nadien onze waarnemingen aan elkaar getoetst. De planeten eten had wat de vorm van een vleermuis. Miljoenen keren groter natuurlijk. Maar vierkante vleugels. Helemaal geen stroomlijn daarin. Oké, okay, oké, okay, daar komen we nog wel een keer op terug. Um, je zei straks dat jullie zonder John... nooit leven met de aarde zouden hebben bereikt. Dat is zo, ja. Ja, Maar toch kon je zijn gedrag niet zo... Uh, moet zeggen, uh, zo normaal noemen. Hm? Nee. Dat was eigenlijk al vanaf het moment... dat hij overmatig veel pillen nam. Voor de ramp scheen hij achtervolgd door het waanbeeld dat hij zich zou moeten verantwoorden voor de raad. Maar na de catastrofe liet hij zich leiden door een ongelooflijke haat tegenover de planeeteten. eten. En toen we terug op aarde waren, vermengden zich die gevoelens. Maar nou, dat is bijzonder duidelijk. We Hoeft daar helemaal geen psychiater voor te zijn. Hebben jullie nog geprobeerd jullie baan te verlaten? Nou en of. Het kwam zelfs tot ontstellende ruzies. We waren het in feite nergens meer eens. Zolang ik leef, ben ik de commandant. En jullie hebben te hoorzamen. Is dat duidelijk? Voor het korte tijdje dat ik nog te leven heb, kan jij de zenuwen krijgen. Is dat ook oh, duidelijk? Maar Peter toen nou. Oh, sta je nou opeens aan zijn kant? Hey, je moet de zaak een beetje objectiever bekijken. Ja, ja. Jij bent blijkbaar vergeten hoe je hem bespioneerd hebt toen hij de P17-tablet achterover drukte. Ik... Hè? Dus ben jij dat geweest? Nou, wil ik... jij je Jij dat geweest? Hou nou, nou eens eindelijk gaan we... op. Gaan we deze baan uit ja, of nee? afnemen? Ik kan bij gestolen worden, we gaan toch naar de haaien. Niet voordat wij het monster hebben vernietigd. Dat sneer ik je. En vervangers de bliksem de defecte relais op de instrumentenbotheek. En nu? Heb je gedaan wat je gezegd hebt? Ja. De baan, Erika. Ik heb de computer geprogrammeerd. En... Je merkt toch zelf al dat hij de gegevens niet wil opnemen. God nog een doen? Aanvaard het nou toch, John. We kunnen onze baan niet wijzigen. Dat ze niet onder deze omstandigheden. wat heb ik je gezegd? Nou, Peter, begin jij alsjeblieft niet op mijn maar zonder computer. Wat ben je van plan? Ons uit die baan te halen, verdomme. Manuel? Dat is noods met mijn voeten. Maar eruit gaan we. Ben je nog gek? Zie je dat nu pas? Dit is de allerlaatste waarschuwing dat jullie geef. Als ik op deze knop druk... ...dan maakt de commandocapsule zich onherroepelijk los van het lab... ...en verbranden wij naar enkele banen in de atmosfeer... ...en bij God, ik zal hem indrukken! Als jullie denken dat ik gek ben, mij om het even. Maar ik ken slechts twee mogelijkheden om uit deze puinhoop te komen... ...ofwel, wij proberen in een nieuwe baan te komen... ...met alle risico's van ding... ...en als het lukt, dan zal met de tijd het contact met controle hersteld worden... ...ofwel, de baancorrectie mislukt... ...en als we dat overleven, gaan we in de commandocapsule op huis aan. Is dat duidelijk? Nou? Kom, Peter. En trek jullie ruimtepak aan? Of is dat ook niet belangrijk meer, mijn dergelijke manoeuvre? Waarom trek jij het jouw niet aan? Ik trek het mijne hier aan. Ook omdat ik in de buurt van deze knop wil blijven. Oké, okay. we praten er nu over. Duurstofvoorzieningen worden? Ja. Peter. Dat zal wel. Op, jullie plaatsen. Haar je ons nu uit de baan? Zodra dat mogelijk is. Prima. Kun je me horen? Luid en duidelijk, John. Prima. Mooi. Luister nou goed. We gaan over enkele seconden uit deze baan. Als er ook maar iets gebeurt... ...trekken we ons zo snel mogelijk terug in de commandocapsule. Erika gaat eerst, dan Peter, dan ik. Erika schakelt daar onmiddellijk de panelen A en B in. Peter regelt de zuurstoftoevoer. Ikzelf sluit de capsule af. Nog vragen? Geen vragen. Ik ook niet. Oké. Okay. Hou jullie vast. We gaan we. En ik zal hem krijgen. We hebben geluisterd naar het achtste deel van de planeteneter, het onmogelijke zien, door Julian van Remoerteren. Rolverdeling, dokter Karel Kimbal, Jan Borkus. Erika Blanker, Marijke Merkens. John Doorn, Hans Veerman. Peter Lansheer, Hans Karsenbarg. Technische realisatie, Tom Prudon en Bram Hengeveld. Regie, Bert Dijkstra.